De sneeuw is wit, mijn ogen zwart, mijn neus die is oranje. De beige bonnet die op mijn hoofd is gezet in plaats van een hoge hoed, staat mij niet goed. Zet mij liever een rode, groene, blauwe, paarse, roze, gele muts op, zucht de bonom de neige. Alles is beter dan deze fletse bonnet van beige.